Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is weer vrij. Ze was vanmiddag opgepakt bij een protestactie van postbodes in Den Haag. Volgens de politie hield ze zich niet aan de afspraken die waren gemaakt. Gesthuizen kreeg op het politiebureau een schikkingsvoorstel. Ze weigerde de boete van 210 euro te betalen. En uiteindelijk is ze met een dagvaarding heen gezonden. Ze heeft ongeveer vijf uur vastgezeten.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 Terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Ineke Venroij. Zij is psycholoog, therapeut, healer en aura lezer, en ze geeft klankschalenconcerten. Um, ja, we gaan uh, nu even luisteren eerst naar de muziekbespreking van Rob. Ga je gang op.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 van Brian Wilson, uh, genaamd Smile. werd gecanceld door allerlei omstandigheden. En uh, toen, vlak daarna, zijn eerste dochter uh, werd geboren. Toen. Uh, ja, toen werd het hem even allemaal uh, even allemaal te veel. En uh, hij kreeg te maken met uh, ernstige psychische problemen. Dan gaan we weer met de psychische hey. problemen. En uh, ja, het zou echt jaren duren voordat hij weer uh, de oude was. En uh, wat eigenlijk wel heel mooi is. en wat, wat die man uh, natuurlijk wel ziet is dat hij gewoon in 19. Uh, of in 2004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 Uh, ja, ik gebruik ze alle drie. En ja. wat heeft jouw voorkeur? Het, uh, het meest eigenlijk uh, de chakra readings. Okay, en, de chakra. en de en de roos. Ja, ik doe dan een bloem. Er ja, ja. verschijnen verschillende soorten. Ja. Ik heb en, wel eens iemand gehad. Ja, een verschillende cactus. Ja, dat, dat kan ook. Oe, dus het, ja, dan, ja, dan is het even wel even zoeken wat er dan aan de hand is. Ja. Maar je kan op het einde van een bepaalde fase in je leven zijn. Dat je echt uh, ja, nieuw, nieuwe uh, grond nodig hebt, eigenlijk. Dat je uitgebloeid bent op dat moment, even helemaal. Ja. En dan kan ik weer een mooie metafoor tegenaan gooien. Dat de cactus meestal de mooiste bloemen maken. Maar Precies. Goed, uh, dan zit even door aan ja, ja ja hey en wat uh, wat heb je eraan um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 Dat, dat is de ingang, dus maar waar je, waar je voor geleerd hebt en wat je ligt, mm -hmm. denk uiteindelijk. Volgens mij is met iriscopie ben je meer bezig ook met fysieke klachten, hè? of ja, die ja, weet ik te weinig Dat Weet van. je niet zoveel? Nee, nou, weet ik te Ja, um, ja ik, ik denk zelf dat je dat je met, met oude lezen en, en lezen veel meer in, wat je zegt tot de kern, tot de essentie gaat, ja. uh, ook op energieniveau. En, en, en iriscopie is, ja.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 omdat het ja, bij één sessie blijft en dan uh, om, ah, okay. moet je daar zelf mee aan de slag. Een of een soort, soms twee of drie maanden. Het is maar een analyse-sessie. Analyse, precies. Ja. Ja. Oké, okay, en dan. Uh, nou ja, wat ik, ik heb zelf ook wel. Uh, ik heb zelfs een vriendin gehad die jou uh, kon lezen. Maar ik heb ook wel, uh, zeg maar, ja, mensen die mij geholpen hebben. En wat ik zo zelf ontzettend handig vond, is dat ik niet alles hoefde te vertellen. Ja. Ja, het, het is ontzettend lastig om verbaal over te brengen als je het over diepe en moeilijke processen gaat. En zo iemand die, die leest gewoon jou.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 Ten opzichte van een oude garage die alles maar moet onderzoeken, uit elkaar moet halen. En, en nou, een beetje dat, euh, ja. dat verhaal. Ja, dat is tevens ook uh, wel waarom ik ook uh, juist die therapie doe. Ja, Koppelt natuurlijk, het, prachtig. Ja, en, het, en soms, bij sommige mensen is het wel consumptief.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 Uh, en dat heet uh, Als het maar niet helemaal af is Ik vind dat uh, prachtig Want uh, daar werk ik ook mee Met uh, ja, juist uh, Soms de donkere kanten van het leven Of waar het niet helemaal gepolijst is Dat vind ik interessant Als het schuurt Als het maar gebutst is en geschaafd, als het nog maar net gehandhaafd, als het maar niet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 Oké, okay, dus je, nou, je, ik, ik zie verschillende maten. Ik zie uh, ja, een diameter van, uh, wat zal ik zijn, de kleinste zijn, een centimeter of acht. En de grootste centimeter of 25, 30, denk ik. Ja, maar dat komt dat ik de rest niet mee heb genomen. Ja, ja, ja. Je, je hebt nog grotere. Ja, ik ja, heb 26 is, uh, en uh, ja, Ja, groot. precies. Ja. En uh, ja, het zijn bruine, bruine schalen, metalen schalen. En uh, ja, het, het lijkt op een soort pan, hè, maar dan ja. zonder hengsels. Ja. En uh, het leuke van deze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 Ook je organen gaan daarmee aan de slag. Hmm. En uh, ja, dat heft ook weer blokkades op. Um, Oké. Okay. Dus het is een reinigend, heeft een reinigende werking voor, uh, voor het lichaam. Ja, heel ontspannen werk, merk je dat je wordt. Ook dagen daarna nog uh, voel je het. Ja. En je hebt uh, ik heb wel eens laten vertellen dat uh, iemand een bepaalde klankschaal als favoriet kan hebben. Dat, dat een bepaalde toon het beste voor die persoon werkt. Gelacht? Ja, dat klopt ook. Ja. Ja. Ja.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 No, but the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 Mm, ja Het ja, was een hele heldere klank Heel, ja. heel mooi Nou Mario, in ieder geval welkom Bij, ja. uh, bij Inspiratieradio <laughs> ja. Normaal sidekick uh, Nu ben je meer uh, van de techniek uh, uh, wat, we, wat zou je erover over kwijt willen Over dit uh, concert wat je net gegeven hebt Ja, nou de, het in, in, de, in de werkelijkheid, als ik een concert geef... dan liggen mensen op matjes... en dan krijg je de schaal ook op je. Ah. Dus eigenlijk wat Marionette ervaren heeft met die trillingen... krijg je dan nog meer. En dan gaat het door je hele lichaam. Echt met een directe contact. En dan kies je ook een schaal voor, de, voor diegene uit? Ja. En dan, ja. Dat gaat puur intuïtief. Maar dan... Ja, dan en, en vaak hoor ik terug... Van, ik had precies last van astma of wat dan ook... terwijl ik een schaal dan bij de longen zet...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 vergruist door uh, klank. Mm. Dus oh, ja? kan je nagaan hoe sterk nou, uh, wat trillingen in je lichaam uh, ja. Ja, zaken in gang kan brengen. Ja. Ik ben ook benieuwd uh, hoe het thuis uh, is overgekomen. Ja, daar ben ik ja. ook wel benieuwd naar. Ja. morgen gelijk luisteren naar Uitzending Gemist. Hoe dat, uh, dat nog een ja, is uh, overkomen. Ja. Ja. Lekker. Ja. Hey, en je zegt van, uh, nou, dit is een gewone klankschaalconcert. Ja. Je, uh, je hebt ook nog een mogelijkheid om een uh,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 vinden. Ja. En je hebt je praktijk op Prins Bolwerk, weet je bij het station? Ja, dan geef ik ook de klankconcerten. En 18 april heb ik uh, het komende klankconcert. Hmm. En waar is dat? Dat is ook, uh, ja, ook op het Statenbolwerk. Ja, op Statenbolwerk, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Vlak bij het station, ja. Ja, wil je nog iets kwijt? Ik heb je nog een paar minuten? Spreek nu of zwijg voor eeuwig? Ja in geval in voor de Zandvoortse voor de radio. Ja. Maar mag ik mag ja? ik even wat zeggen net, want toen je met de ringstick en ja, hoe noem je zoiets wat je.? Een praat? oceaandrum. Oceaandrum, ja. Dat, dat, dat vroeg ik dus ook al, want het klinkt ook zo mooi. Dan kreeg ik alleen maar kippenvrouw van. en Fijn. Dat is de... dat was, ja, het is nu een beetje weg hoor, maar ik had echt... Ik zat een beetje. Ik denk als uh, de microfoon maar stil blijft staan. Je... <lacht> ik ging helemaal zo shaken. Dus ik dacht van. Nou... Dus het, het, het heeft wel he erg veel uitwerking. Uh. Dus misschien. Uh, ja, het, het zal heel apart zijn als je bij. Uh, uh, bij de langskomt om dat uh, te ervaren, in ieder ja. geval. Dat wil ik uh, wel zeggen, want ik ben er nu misschien maar in 20 minuten, maar ik voel het nu al. Dus <laughs> En um, ja, ik weet ook eigenlijk niet wat ik moet zeggen, want ik, normaal bereid ik het ja. altijd een beetje voor. En, uh, oh, dat dus willen we hier niet. Dus, uh... <laughs> dus spring nee, ik Dat moet helemaal niet. Dat moet allemaal niet. Nee, nou, dat ik toch altijd stiekem mooi. Oké. Okay. Nee, prima. Dan, uh, dan uh, ik denk ik dat het goed is om gewoon het hierbij te laten. Oké, okay. dankjewel. Alsjeblieft.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 ZANG EN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 En heeft u zelf een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Meldt u deze dan naar Mario. en haar adres is agenda.inspiratieradio.nl Na het nieuws kunt u nog gaan luisteren naar de nieuwe Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Ik ben Richard Buitenk en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Maar ga niet weg. Want we gaan nog luisteren naar een prachtig gedicht. En dat heet De Rivier. En dat is van Harry Jekkes. Ja, ja. <laughs> Zou u denken. Um, en dat wordt voorgelezen door onze gasten. Nou iedereen, ga je gang. Ja, het komt uit de show van Harry Jekkes en Koos Meijnderts.